...verbruikt minder brandstof omdat hij is gemaakt van lichte materialen. Boeing heeft al meer dan 800 toestellen verkocht. De Japanse luchtvaartmaatschappij All Nippon Airways... ...haalt vandaag de eerste Dreamliner op bij Boeing in de staat Washington. Het weer in het oosten vanochtend, nog zon. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en vooral vanmiddag kan er dan wat regen vallen. De temperatuur ligt tussen de 18 graden op de wadden tot 22 graden in Limburg. Morgen en de dagen daarna weer zonnig nazomerweer. Aan ah, de verkeersinformatie. staat file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... ruim 11 kilometer tussen Prins Klauspijn en Zoetebouw de Rijndijk. Op de A6 van Emmeloord naar Lelystad, de nasleep van een ongeluk. Alle rijstrokken bij Lelystad zijn weer vrij. De file is daar vrijwel opgelost. Op de A9 vanaf Amstelveen naar Alkmaar... waren bij Haarlem-Zuid korte tijd drie rijstrokken dicht na een ongeluk. Ze zijn inmiddels weer open. De file vanaf Raasdorp, 2 kilometer... Op de A12, werkzaamheden vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Het levert Bork wat vertraging op tussen Zevenaar en Knoopend 10 kilometer. Wie betaalt dan gewoon? Heeft er geen aanmaning nodig? Belachelijk dat die dingen bestaan uit aanmaning. Van de 36 betaald voetbalclubs hebben er 32 grote financiële problemen. Er is veel geld nodig om te overleven. Gaan gemeenten dat betalen? Waar ligt de grens?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 Het Concertgebouw Fonds maakt het mogelijk dat dit monument van wereldklasse in stand wordt gehouden. PwC heeft mij de afgelopen jaren ondersteund om de toekomst van het Concertgebouw veilig te stellen. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat we nu met deze jubileum emissie van start kunnen gaan. Daar heeft PwC ook echt tot het einde toe voor gestreden met klinkend resultaat. Onvermoede krachten, nieuwe perspectieven. Kijk op pwc.nl hoe het Concertgebouw Fonds en PwC elkaar versterken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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. Net als twintig rechercheurs is Mark Robin Visser... in Zeeland op zoek naar de oorzaak van de explosie op het strand van Ritem. Mijn caravan kwam echt omhoog. En de pauze is weer vertrokken uit Duitsland... maar na zijn bezoek zitten zijn landgenoten met een kater. We praten erover met Vaticaankenner Stijn Vens. Het laatste bloedige stierengevecht in Catalonië is achter de rug. En een wetsvoorstel moet de kinderalimentatie beter regelen. Het wordt duidelijker wie wat moet betalen. En daartoe stellen VVD en Partij van de Arbeid een nieuwe rekenmethode voor... voor de kinderalimentatie. In meer dan de helft van de echtscheidingen waarbij alimentatie verschuldigd is... zijn er problemen over de betaling door onduidelijkheid over de berekening. Die is te ingewikkeld uit de tijd en niet flexibel, stellen VVD en Partij van de Arbeid. Partij van de Arbeid-Kamerlid Jeroen Recour legt uit wat er mis is met het huidige rekenmodel. Het systeem is zo onderzichtig en fijnmazig... Dat zelfs deskundigen op verschillende bedragen uitkomen. Dus het is een beetje een black box. Bovendien is het systeem wat verouderd. Het gaat nog uit van de moeder die voor de kinderen zorgt en de vader die voor het inkomen zorgt. En dat is de realiteit steeds minder. Co-ouderschap is steeds meer van deze tijd gelukkig. Dat vader een deel van de tijd voor de kinderen zorgt, moeder een deel voor de tijd. Moeder brengt wat inkomen in, vader brengt inkomen in. En we wilden een systeem dat makkelijk is, dat iedereen kan begrijpen en dat rekening houdt met al die verschillende elementen. Waar leidt dat toe, die onduidelijkheid in die berekening van die kinderalimentatie? Nou, dat leidt er toe dat mensen uh, vaak ruzie krijgen over de betaling. 70% van alle betalingen, alle kinderalimentatie gaat op een gegeven moment mis. En uh, daar komt ruzie, daar weigert een ouder te betalen aan de andere ouder. En dat geeft een hoop ellende. Niet in de laatste plaats voor de kinderen zelf. Hè? Want daar is kinderalimentatie voor. Uh, de partners krijgen misschien weer een nieuwe baan... worden misschien eens ontslagen, krijgen promotie. Allemaal veranderingen. Is dat ook mogelijk met het huidige systeem om dan... Ja, dat kan leiden tot een aanpassing van het alimentatiebedrag? Is dat nu mogelijk? Uh, nu moet je, als je er zelf niet uitkomt, naar de rechter. En dat gaat lang duren en dat is nog steeds in dat onduidelijke systeem. In ons systeem vul je zelf op de computer in wat de verandering is... en dan zie je meteen duidelijk en inzichtelijk wat de uitkomst is. En als je daar niet mee eens bent, als je er niet uitkomt onderling... dan kan je niet meteen naar de rechter, maar dan ga je heel snel, dan word je snel geholpen door het LBIO. Uh, wat dan zegt, nou, deze verandering geeft deze uitkomst. Art van de Steur van de VVD. Uh, een wetsvoorstel om de kinderalimentatieberekening te versimpelen. Hoe vaak leidt dat tot problemen? Elk jaar worden 10.500 probleemgevallen aangemeld bij het landelijke incassobureau en dat incassobureau bemiddelt dus als er problemen zijn. Ja, en het zorgt ook voor de incasso van niet betaalde kinderalimentatie en dat is dus ja, in 70% van de gevallen is dat een probleem. Ja, want waarom stappen ouders naar de rechter? Waarom wordt er niet betaald, terwijl iedereen inziet dat dat wel nodig is uiteindelijk? Ja, uit onderzoek blijkt dat uh, mensen zich niet herkennen in het bedrag dat ze moeten betalen. Ze snappen niet goed uit welke elementen dat bedrag is opgebouwd. En dat betekent dat mensen dus op het moment dat er dingen wijzigen... of uh, na, na een verloop van jaren ja, steeds minder zin hebben om dat bedrag te blijven betalen. Nu zegt u van, ik ga dus de regels versimpelen. Worden ze daarmee ook eerlijker of alleen maar transparanter?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 Hoe kunnen deze tabellen dan helpen bij het voorkomen van strijd over die alimentatie, waar het kind te dupe van wordt? Nou, omdat het dus heel inzichtelijk is uh, hoe die tabellen zijn opgebouwd. Dat iedereen, zowel de, de, de man als de vrouw, kan zien. Nou, waar, waar komen die tabellen vandaan en wat betekent dat voor onze situatie? En die tabellen zijn weer gebaseerd op de behoeftes die er zijn vastgesteld. Dus die komen niet uit de lucht vallen, maar die zijn gebaseerd op wat er nu ook al aan behoeften bij het kind bijvoorbeeld bestaat.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 Meegeluisterd heeft Leo de Bakker van het LBIO, u hoorde dat al eventjes... ...het bureau dat uh, alimentatie-int als betaling uitblijft. Meneer de Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Is eventjes naar de dagelijkse praktijk om een beeld te krijgen voor ons en voor luisteraars. Moet u dat vaak doen, alimentatie-innen, omdat iemand weigert te betalen? Uh, eigenlijk uh, veel te vaak. We uh, hoorden net al dat wij uh, 10.500 uh, aanvragen krijgen op, op jaarbasis... Dat is, uh, in twee jaar tijd is dat uh, met 33% gestegen. In 2008 uh, was dat nog ongeveer 7500. Uh, dus uh, die groei uh, ja, is veel te sterk. En uh, ook uh, als je kijkt naar het totale aantal mensen dat kinderarumentatie moet betalen. Als wij dan zoveel aanvragen krijgen, dan is dat eigenlijk een veel te groot deel. Ja. Meneer de Bakker, dan hoorden we de Kamerleden net zeggen... mensen betalen niet omdat ze het niet snappen. Is dat ook uw indruk? Ja, we hebben uh, samen met de Hogeschool van Amsterdam uh, uh, voor de zomer een uh, uh, onderzoek uh, gedaan. We hebben 2000 uh, uh, mensen uit uh, ons klantenbestand uh, een enquête toegestuurd en daar hebben we een hoge respons op gekregen. En uh, ja, eigenlijk ook wel een beetje tot onze verrassing, uh, bleek 21% uh, uh, op basis van de berekening te zeggen van ja, we snappen het niet goed, we zijn het niet eens met de berekening... Nee. Maar, um, ja, snappen of niet, ze, ze, willen ze het ook niet snappen? Want dat kan ook natuurlijk nog wel eens uit wrok. Ja, ja nee, uh, dat zou ook kunnen. We hebben daar uh, meerdere vragen uh, over gesteld. En als we dan wat uh, verder in de enquête kijken, dan blijkt dat uh, 44% uh, van alle respondenten die geven aan, uh, uh, we zouden een eenvoudige berekening willen. Hmm. En dan zouden ze overgaan tot betalen? Uh, nou, dat uh, een deel wel, denk ik. Uh, het zal niet voor, uh, voor iedereen gelden. Uh, er, is ook, er zijn natuurlijk ook andere redenen waarom er niet betaald wordt. Mm -hmm. Maar ik denk dat het uh, ja, goed zou zijn om uh, deze reden uh, om die zo goed mogelijk weg te nemen. En ik denk dat de Kamerleden daar uh, uh, een aardig voorstel voor, uh, voor neergelegd hebben. Ja, laten we eens even ingaan op dat voorstel. Uh, waarom maakt dat voorstel, denkt u, een eind uh, aan deze hele situatie? Nou, als je nu naar de berekening kijkt, dan uh, moet je vijf aan zes kantjes door met, uh, zeg maar, rekenregels. Die gelukkig niet allemaal uh, uh, op iedereen van toepassing zijn, maar je moet ze wel beoordelen of dat het wel of niet van toepassing is. Mm -hmm. En uh, ja, dat is natuurlijk regeltje voor regeltje. Maar nu nou, komt is... er een overzichtelijke tabel waar je eigenlijk alleen maar wat hoeft in te vullen en er komt dan een bedrag uit. Uh, ja, uh, zoals ik begrepen heb, uh, komt er, uh, komen er meerdere tabellen die je wel achtereenvolgens uh, uh, toe moet passen om uiteindelijk tot... Uh, uh, het betalen augmentatiebedrag te komen. Maar dat is echt een heel stuk eenvoudiger als dat het nu geregeld is. Ja, Maar ruzies uh, zal het wel niet voorkomen bij scheidingen? Het zal wel minder problemen bij betalingen veroorzaken? Uh, nou, ik denk zelfs dat het uh, uh, minder ruzies bij, uh, bij scheidingen veroorzaakt. Want uit uh, het uh, onderzoek uh, wat we samen met de Hogeschool van Amsterdam gedaan hebben... Blijkt dat bij de scheiding uh, 71% zegt van uh, het berekenen van de alimentatie. met de huidige systematiek. leidt uh, uh, tot uh, toch wat onderlinge problemen. Ja, en, en het is niet alleen de tabel die natuurlijk uh, helderheid brengt. Um, uh, er komen ook duidelijke afspraken. Iedereen ja. moet, als het aan de VVD en de PO van de A ligt. minimaal 600 euro per jaar gaan bijdragen. Hoe belangrijk is dat? Ja. Uh, nou, uh, als je nu naar de berekening kijkt, dan zie je dat in een aantal gevallen, uh, ondanks dat er toch uh, een redelijk inkomen is, uh, toch mogelijk is dat, al, dat er geen alimentatie betaald hoeft te worden. Maar dat betekent natuurlijk dat de verzorgende ouder uh, met de kosten blijft zitten en dat die maar moet zien dat die het redt. En uh, in het uh, nieuwe systeem wat voorgesteld wordt... Daar wordt in elk geval een minimale bijdrage van ook de andere, de niet verzorgende ouder, gevraagd. Okay. En ik denk dat dat uh, voor heel veel verzorgende ouders en kinderen een vooruitgang is. Ja. nou, Het is nog niet duidelijk of er een meerderheid is voor het voorstel van de PvdA en de VVD. Maar als het daar nu ligt, komt het er door, begrijp ik, meneer de Bakker. Uh, ik denk dat het een uh, hele goede verbetering is. Leo ja. de Bakker van het LBIO, het landelijk bureau dat uh, alimentatie-int als betaling uitblijft. Dank u wel. Graag gedaan. De Duitse katholieken hadden er zo naar uitgekeken, het bezoek van hun paus. Maar het viel een beetje tegen. We wat het zo over na de verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. We bleven een normale maandagochtendspits, maar in de uitzonderingen op de regel zijn de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Markelo en Lochem 3 kilometer, dat heeft te maken met werkzaamheden. Lausenbreiden We op de A4, naar richting Amsterdam, vooral tussen Prins Klausplein en Zoete Rijndijk 10 kilometer. Werkzaamheden op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. 12 kilometer langzaam rijden tussen Beek en knooppunt Velpenbroek. En een ongeluk bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam op de parallelbaan. 4 kilometer vliegen tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Dan naar uh, de knal die in Zeeland gehoord is. Het mysterie van ritme, de ontploffing van een klein kesson. Uh, Mark-Robin Visser is er al de hele ochtend mee bezig. Mark-Robin, jij bent uh, ja. op het strand ja. geweest, je hebt een ontsteking gevonden. Wat heb je nog meer gevonden? Ja, we, we, we zijn druk op zoek naar clues, uh, Lara. En uh, vanmorgen al de camping-eigenaar gesproken die belangrijke informatie had. Maar ik heb, ik heb toch maar besloten om ook wat expertise in te roepen. Uh, namelijk iemand die er echt verstand van heeft, meneer Verkouteren van den Bergen. Springmeester heet dat. Ja, dat. Hoe word je dat? Door een opleiding te volgen en door praktijkervaring op te doen. En wat, wat, wat, wat is dat voor een opleiding? Ja, het is een opleiding die heet uh, veilig werken met springstoffen. Dat is voor civiel gebruik met nadruk. Dus voor mensen die uh, gebouwen slopen... Uh, Um, uh, ketels reinigen en dat soort zaken. Ja, dan ben ik bij u wel aan het goede adres, want dit gebouw is wel gesloopt. Alleen de vraag is of het op een veilige manier is gebeurd. Nou, veilig inderdaad uh, ver te zoeken. Het ziet eruit alsof het, uh, in ieder geval het puin is ver weggevlogen. Dat is iets wat wij in het vak proberen te vermijden... door de juiste afdekking toe te brengen, ja. aan te brengen. En we boren gaatjes in het object om het met minimaal hoeveelheid springstof te uh, slopen en ik zie hier nergens gaatjes. Wij zien wel heel veel losse brokken uh, beton. Zo zie je het allemaal ook tussen. En zo. En we zien hier ook een verse... Is dit een clue? Is dit een Wat, die... uh, We zien een, uh, een stalen balk, een uh, stalen wapeningsstaaf uh, doorgezaagd. Maar dat zien we ook aan de andere kant. Die is kant. doorgezaagd en we kunnen zien, hè, dat zei u net... dat ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat onlangs is, is gebeurd. is vrij vers, maar we hebben ook gehoord van de boer net... dat hier een kraan tussendoor moest rijden om uh, te graven. Dus ik vermoed dat dat uh, voor de hulp uh, bij het uitvoeren van de werkzaamheden is geweest. Ja. Luisteraars, hier bij Ritem liggen al sinds de Tweede Wereldoorlog korter na drie kleine caissons. Er is beweerd dat, je ze ook biedt, dat het Beatles zijn, maar dat is eigenlijk hetzelfde... als een kleine caisson. En een van die drie, nou ja, zegt u het maar, meneer de expert... is deze caisson... Die is uiteengereten vanuit het midden... Er zitten allemaal kamertjes in waar uh, voorheen lucht in zat. En zodra, er, uh, een, uh, zodra ze moesten zinken werden die gevuld met stenen en met, uh, met water. En dan zonken ze. Ja, en dat, eet... we, dat hebben ze expres gedaan omdat hier een gat in de dijk zat. Ja. ja, ja. En, en, en, Eigenlijk eet... zijn het kleine monumentjes. Ja, het zijn, absoluut, het zijn absoluut monumenten natuurlijk. Ze herinneren aan uh, de inundatie van Walger en de oplossingen die daar uh, later uh, gekomen zijn om ze te dichten, die gaten. Het is beton met staal erin. Heel dik staal. Wat kunnen we zeggen over de kwaliteit? Nou, de uitvoerkwaliteit van het object is eh, bijzonder goed. Je ziet dat het aan het beton, daar is, eh, dat is gebroken zonder dat de steentjes eh, heel zijn gebleven. He, de de, de kiezels die erin zitten. Waardoor het eh, ja, een hele hoge kwaliteit beton is. En als je dat uiteen weet te rijden met een, uh, met een explosie, nou, dan heb je heel wat kracht nodig. En het is losgesprongen hier, rondom de ja. plek waar het gesprongen is, van het ja. staal. Uh, ja, en Meneer Verkoeter, ik heb nog, ondertussen nog een clue, met misschien... Er is hier vlakbij een munitiedepot. Ja, dat, dat weet u, hè? Dat, dat weet iedereen hier in de buurt. Als, ja? je, als je op Google Earth kijkt, dan zie je daar zo'n vlekje met allemaal van die gevlekte blokjes. dat je het niet mag zien wat het is. Maar dat zijn, we uh, dat zijn bunkers die ingegraven. Ja, ingegraven onder... hebben we daar wat aan, die informatie? Nou, ik, ik persoonlijk kan ik me niet voorstellen. Dat zou een enorm beveiligingslek betekenen bij uh, Defensie. Maar dat kan ik me niet voorstellen. Toch staan wij hier in een krater. Ja, ja. Meneer de Springmeester. <laughs> ja. Nee, heb U dit wel eens eerder zo gezien? Uh, nee, nee, nee, maar ik heb wel eens eerder een verhaal gehoord... over dezelfde soort situaties. Is, is dat interessant? In Duitsland, ja. Nee, dat gaan we later, uh, op het internet gaan we dat even doen, maar dat is een beetje een lang verhaal. Okay, okay. In Nederland hebben we dit in ieder geval nog niet gezien. Hmm. We gaan hier nog even verder scharrelen... want ja. ik ben nog niet helemaal uitgekloed met u. Oké, okay, prima. Goed? ja. ja? We, gaan, we gaan nog even verder. Prima. Tot later. Later meer van Mark Robin Visser vanaf het strand bij Ritten. Hij kwam, hij zag en hij stelde teleur. Zo blikt de Zuid-Duitse Zeitung terug op het pausbezoek aan Duitsland... de afgelopen vier dagen. Paus Benedictus XVI sprak in zijn geboorteland met moslims... met protestanten, met misbruikslachtoffers en ook met heel veel gelovigen. Ruim 300.000 bezochten de vieringen waarin die voorging. Stijn Vens is hier, vaticaankenner en journalist van de KRO. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Inmiddels is de paus weer terug in Rome. Hmm, hoe wordt daar, laten we daar eens beginnen. Hoe wordt daar teruggeblikt op zijn reis? Nou, ik denk dat als uh, vandaag, of misschien zelfs nog even een dagje wachten... morgen de evaluatiecommissie van het pausbezoek in het Vaticaan bij elkaar komt... dat ze zullen zeggen, nou, het is uh, goed gegaan. Alles is volgens het uh, boekje gegaan. We zijn alleen uh, twintig minuten te laat uit Erfurt vertrokken... vanwege een, uh, iemand die met een luchtbux op een bewaker heeft geschoten. Volgens het boekje. En uh, ik denk dat sommigen in het Vaticaan ook wel opgelucht zijn... dat, dat er geen schandalen zijn uitgebroken. Nee. In het verleden bij pauszoeken zei de paus... zeker in het vliegtuig, daar heeft hij het... Want de neiging om controversiële uitspraken te doen op 10.000 meter hoogte... heeft nogal eens dingen gezegd die dan zo'n heel pausboek uh, beheerst. Hè? Bijvoorbeeld toen hij naar Afrika uh, reisde, ging het over, um, over aids. Maar dat is niet gebeurd, dus ik denk dat ze daar tevreden zijn. Hm. Nou, in Duitsland denken ze daar dus anders over. Deelt u de mening van, Marcel gaf het al even aan, de mening van de zoet-deutsche Zeitung. Hij kwam, zag en stelde teleur. Ik denk dat voor een groot deel van de Duitsers dit een teleurstellend bezoek was erbij gezegd moet worden, dat de paus van tevoren zelf had gezegd... dat de verwachtingen niet zo hoog gespannen moesten zijn... dat het niet spectaculair zouden zijn. Maar als, na vier dagen pauszoek Duitsland... het grootste nieuws is dat iemand met een luchtbux op de paus heeft geschoten... Nee. dan is er toch iets niet goed gegaan. En hoe komt dat dan? Waar zit hem dat in? De verwachtingen waren te hoog. Kijk, de, de, de veel Duitse katholieken hadden gedacht dat de paus... en het zou hebben over Europa, over armoede, over aids, over homo's, over misbruik. En dat allemaal ook nog eens in vier dagen zou oplossen. Okay. Nou, dat kun je niet van die man verwachten. Zo'n pausbezoek is altijd voor twee categorieën mensen. Een deel is trouw aan Rome en vindt het eigenlijk altijd wel goed wat de paus zegt of doet. En een ander deel verwacht heel veel van de paus. Nou, de eerste groep die is altijd tevreden, die wordt op de wenken bediend... En de andere groep is altijd teleurgesteld. Ja. Maar had je aan het bezoek aan zijn eigen land, aan zijn geboorteland, niet iets meer van hem mogen verwachten? Nou, je had zeker. Ik denk dat je meer van hem had mogen verwachten. Wat je op de eerste plaats van hem had mogen verwachten, dat het in de harten van de Duitsland, van de Duitsers zou zou raken. Ja. Kijk, hij heeft slachtoffers van misbruik ontmoet, maar het was achter gesloten deuren. Er waren geen tv-camera's bij. Er, waren, er zijn niet eens foto's gemaakt. Ik denk dat als vandaag op de voorpagina van Bild... een grote foto had gestaan van een paus... die een uh, slachtoffer van misbruik omarmt... dan was dat een heel ander bezoek geweest. En dat had gekund. Hè, want Bild, en dat is natuurlijk de populaire krant in Duitsland... Uh, ja, die kopte groot toen die, toen die paus werd. Er was wel trots. Ja, ik kan me herinneren dat uh, de dag na zijn keuze... Uh, nu 6,5 jaar geleden zo'n beetje... kopte Bild een geweldige kop... Wie paapst ja. En de, de approval rating van, van die paus is heel lang heel hoog geweest in Duitsland. Maar sinds dat misbruikschandaal is het op een dieptepunt. Dit is een paus voor fijnproevers. Hij heeft prachtig toespraak gehouden in de Bondsdag over de geschiedenis uh, van het recht. Hij heeft een, een prachtige toespraak voor moslims gehouden. Maar het raakt het grote publiek niet. Hij is ook niet iemand van het fotomoment zoals zijn voorganger, die altijd graag mensen omhelstte. In beeld. Dit is een man, we gaan eerst met protestanten praten... en misschien dat ja. we dan ook nog eens een keer ze omhelzen. Maar toch, een jaar geleden rond deze tijd was uh, de pauze in Engeland. Uh, ook daar was vooraf sceptisch over het pausbezoek, vooral sceptisch. En dat werd uiteindelijk... Succesvol. Het werd zelfs een bijna feestelijk bezoek. Waarom, waar zit hem dat in? Waar zit het verschil in? Waarom lukt het hem in Groot-Brittannië wel en in Duitsland niet? Ja, dat is moeilijk te zeggen. De verwachtingen in, in Groot-Brittannië waren lager. Uh, uh, Groot-Brittannië is ook nog wat meer pausgetrouwe kerkprovincie dan Duitsland. En uh, misschien is het, ligt het wel in het feit dat dit een Duitse paus is. He, die Wierstien-Paaps, dat was 6,5 jaar geleden. En nu, stelt, hij stelt ze teleur. He, hij, uh, maar hij doet dat niet zomaar. Waarom gaat hij, gaat hij niet mee met die mensen? Waarom geeft hij geen handreiking? Omdat hij denkt, in dit, dit kerk heeft het moeilijk. En de enige manier voor die kerk om te overleven... is om vast te houden aan de standpunten... Klein, gegroepeerd, geharnast... tegen de nog veel moeilijkere tijden die eraan uh, zitten komen. En ja, dat is voor veel Duitsers... Kijk, 180.000 Duitsers hebben zich vorig jaar laten uitschrijven... uit de katholieke kerk. Ja. Dat is ongeveer de helft van wat er nog aan Nederlandse katholieken... elk weekend naar de kerk gaat. Dat is ongelooflijk. En ik vind dat je van deze paus had mogen verwachten... dat hij even over zijn eigen ja, uh, hoogleraarrol heeft. Hij geeft het liefst college. Zou hij moeten heen stappen en denken... ik moet nu iets doen om die mensen weer het gevoel te geven dat ik nog om ze denk. Mm -hmm. ja. Heeft hij dan tenminste iets warmte bij de protestanten in Duitsland weten los te maken? Nou, dat, ja, kijk, die, die, die, die, die toespraak uh, um, voor protestanten die hield hij in, het, uh, in Erfurt. Hè, waar uh, Luther, want daar ging het allemaal om, ja. hè, de grote uh, protestantse hervormer, uh, in het klooster heeft zitten. Maar misschien had hij beter naar Wittenberg kunnen gaan, waar hij later heeft, heeft gewerkt. En wat, wat de protestanten zeiden, het was een leuk bezoek. Het is een vriendelijke in uh, een beschaafde man. Maar ja, wat nu? He, we, willen, we willen eigenlijk... Eigenlijk willen die protestanten ook gewoon een gebaar van deze paus. En dat is niet gekomen. Dat is niet gekomen. Stijn Fens, hartelijk dank. Graag gedaan. DA ondersteunt je gezondheid deze herfst. Daarom nu 33% korting op alle Supradin multivitamines. Elke dag extra energie.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 De berekening van kinderalimentatie moet eenvoudiger. Een Keniaanse Nobelprijswinnares Matai overleden. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben door al Negens. Er is vaak geruzie tussen gescheiden ouders over de hoogte van de kinderalimentatie. Daarom zou het goed zijn als er wat verandert aan de berekening daarvan, vinden VVD en PvdA. En ze komen nu met een wetsvoorstel. Bij 70% van de echtscheidingen ontstaan problemen, doordat er onduidelijkheid is over de berekening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 Ja, het moet dus meer van deze tijd worden. De twee partijen hebben een computerprogramma laten ontwerpen... waarbij de ouders nu zelf de verdeling van de lasten kunnen berekenen. Het LBIO, dat is het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage... staat achter het voorstel. Als je nu naar de berekening kijkt... dan uh, moet je vijf aan zes kantjes door met uh, zeg maar rekenregels. Ja, Dat is natuurlijk regeltje voor regeltje. Uh, Zo ik begrepen heb, uh, komt er, uh, komen er meerdere tabellen... om uiteindelijk tot uh, het betalen augmentatiebedrag te komen. Maar dat is echt een heel stuk eenvoudiger als dat het nu geregeld is. Als het voorstel van PvdA en VVD wordt aangenomen... dan kan het systeem volgend jaar worden ingevoerd. De twee Amerikaanse wandelaars die in Iran vastzaten voor spionage... zeggen dat ze alleen zijn vastgehouden omdat ze Amerikaans zijn. Na aankomst in New York zei een van hen dat Iran de dus zaak koppelde... aan politieke oneenigheid met Amerika. Het was ons van het begin dat we waren... omdat, een kennis van onze de Iranische regering has tied our case to its political disputes with the US. Tijdens hun gevangenschap mochten ze nauwelijks contact hebben met hun families. Ze moesten zelfs een hongerstaking om brieven te kunnen ontvangen. In all the time we spent in detention, we had a total of 15 minutes of phone calls. We had to go on hunger strike repeatedly just to receive letters from our loved ones. In juli 2009 werden ze opgepakt omdat ze volgens Teheran de grens tussen Irak en Iran waren overgestoken.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 En de vuurwapens die een man uit Leiden dachten zijn kwijtgeraakt gisteren, die zijn weer terecht. De man van 58 dacht dat hij een tas met twee vuistvuurwapens op het dak van zijn auto had laten staan. De politie. Het is uh, zo van dat hij met zijn dochter meereed naar de schietvereniging in uh, Leiden Dorp. Uh, zij had bij hem thuis spullen staan, een paar uh, tassen en. Zijn tas heeft kennelijk bij uh, haar uh, spullen gezeten. Ook. Dus zij heeft zonder dat te weten de spullen bij haar in de auto geladen. En hij heeft, uh, was in de veronderstelling dat hij de tas op het dak van de auto had gezet. Ja, die tas die stond niet uh, op het dak. Een vergissing. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag begint de dag op veel plaatsen nog helder. Maar er trekken ook een paar wolkenvelden over het land. De bewolking neemt steeds verder toe en krijgt vanmiddag de overhand. Ook is er dan kans op een spat regen.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 A ah, de BVK's informatie spits is over zijn hoogtepunt heen. Een aantal dingen vallen nog wel op. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de afrit Beek en Duiven, 6 kilometer. heeft te maken met werkzaamheden. Een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam op de parallelbaan. 4 kilometer vanaf knooppunt Ridderkerk tot aan de afrit Rotterdam Centrum. En op de parallelbaan is de rechte rijstrook dicht. En er gebeurt een ongeluk op de A28, Assen richting Hogeveen. Inmiddels zijn alle rijstroken wel weer open...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 brengt mij over de gehele wereld. Vliegtickets, auto's en hotels. Ik boek simpel en snel bij Vliegtickets.nl Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl Denk aan de ideale auto. Denk aan een Duitse auto.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan het hebben over de grootste fraudezaak in de Nederlandse geschiedenis. De vastgoedfraudezaak. Straks om half tien staan de hoofdverdachten voor de rechter in Haarlem. De drukte samen met andere managers van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, zo'n 200 miljoen euro achterover. Grote benadeelden waren vooral bouwfonds, grootste woningbouwontwikkelaar van het land, en het Philips Pensioenfonds. En onder de verdachten bevinden zich verschillende bekende namen uit de vastgoedwereld. We gaan erover praten met Vasco van der Boon Hij schreef samen met Gerben van der Marel een boek over de zaak met de titel De Vastgoedfraude. Vasco van der Boon, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Er zijn veel verdachten in de zaak. Vandaag zal het Openbaar Ministerie de bewijzen tegen hen presenteren. Jan van Vlijmen, de voormalig directeur van het bouwfonds vastgoedontwikkeling. Dat is de hoofdverdachte. Waar verdenkt justitie hem van? Ja, um, justitie verdenkt uh, Jan van Vlijmen van uh, nou, het tillen eigenlijk van zijn uh, vorige werkgever. Uh, het bouwfonds Nederlandse gemeente, later uh, Bouwfonds uh, dochter van ABN AMRO en nu van uh, de Rabobank. Uh, hij zou zijn werkgever hebben belazerd. Ja, en dan gaan we naar de, ja. de, de, de volgende. Maar gelijk, dan werken ze allemaal maar af. Nico Vijsma, de 74-jarige hoofdverdachte. Ja. Ja, uh, Nico Vijsma is uh, de oom van uh, Jan van Vlijmen. Uh, Nico Vijsma was uh, een, een directeur van de Dagblad Unie... en is later zeg maar, een zelfbenoemd mental coach bij Bouwfonds geworden. En uh, Vijsma zei zelf bij Bouwfonds dat hij er was... om het uh, smerige werk voor zijn neefje Jan van Vlijmen op te knappen. Uh, hij heeft hem geholpen volgens justitie... Uh, met uh, uh, het stelen van uh, nou ja, tientallen miljoenen euro's... Hm. En ex-bestuursvoorzitter van het bouwfonds, Kees Hakstegen, wat is het bewijs tegen hem? Um, ja, bewijzen zijn er uh, tegen alle verdachten uh, veel. Um, um, het is uh, ongekend uh, voor een fraudezaak in Nederland... dat er bijvoorbeeld bekende uh, verdachten zijn. Mm -hmm. uh, sommige uh, verdachten die, die zeggen gewoon openlijk... van ja, we hebben het inderdaad gedaan. Um, en er is ook heel veel ander bewijsmateriaal vergaard... Uh, in de vorm van afgeluisterde telefoongesprekken... documenten die in beslag zijn genomen. Ja, en de vraag uh, Kees Hakstegen... Ja, dat is de hoogst geplaatste verdachte... Uh, Verdachte. Uh, hij was bestuursvoorzitter van, de, van het bouwfonds. Uh, hij heette vroeger uh, Beauty Case. Uh, een zeer uh, verzorgde, geswanjeerde heer van stand. Uh, maar later, uh, na het uitbreken van de affaire... bleek dat hij in de vastgoedmarkt ook wel bekend stond als Smeer Case. <laughs> Ja, goed, dan moeten we er nog eentje doen. Wil Frenken, voormalig directeur van vastgoedbeheerder... voor het uh, Philips Pensioenfonds. Waar wordt hij dan van verdacht? Um, nou ja, ook uh, van het bestelen van zijn uh, werkgever, uh, het Philips Pensioenfonds. en daarmee indirect van het uh, bestelen van uh, de gepensioneerden uh, uh, van uh, Philips. Um, ja, um, hij, uh, hij heeft in ieder geval erg veel geld uh, verzameld. Meer dan op basis van uh, zijn uh, uh, vrij schamele pensioenfondsdirectiesalaris uh, kan worden verwacht. Hij heeft uh, samen met een andere verdachte inmiddels uh, um, 15 miljoen euro teruggegeven. Nou, dus dan, dan heb je wel wat uh, uh, bij elkaar gehamsterd. Um, ja, en hoe moet je hem typeren? Um, hij is eigenlijk um, de meest moeilijke te doorgronden verdachte. Um, hij praat wel, maar dat is uh, in een, in een uh, voor de meeste mensen onverstaanbaar uh, uh, dialect, heel binnensmonds. En um, ja, wat kan je nog meer over hem zeggen? Zijn grootste hobby was uh, gitaarspelen. Hij heeft de, had de duurste gitarenverzameling die uh, uh, mensen uh, ooit in Nederland hebben gezien. En dat zou hij dan onder andere betaald hebben met het gestolen geld. Uh, een Ferrari-rijder, ook uh, bijzonder voor iemand met een uh, gemiddeld uh, salaris. Um, uh, ja, nou goed... Um... Ik krijg zo'n beetje een Stel beeld vastkomen. Een vraag, ja. Ja. Nee, we, we krijgen een ja. aardig beeld ook van uh, ja, wat jij aangeeft... dat aardig wat verdachten ook hebben bekend... en dat het ook tot een bijzondere zaak maakt. Is een veroordeling dan logisch? Ja, dat vind ik eh, moeilijk om te zeggen hoor. Ik, ik, ik ben journalist, eh, verslaggever en geen rechter en geen jurist. Eh, ik kan alleen zeggen dus dat het, eh, het, het, dat het ongekend is... hoeveel bewijsmateriaal er uh, verzameld is. En ook uh, uniek dus dat er uh, deels en soms geheel bekennende verdachten zijn. Maar of dat uh, allemaal genoeg is om het tot een veroordeling te laten komen... Ja, dat, daar ga ik niet over. Nee, dat beslist de rechter uiteraard, ja. ja er, er is al veel gezegd daarvan en je gaf het net zelf ook al aan. Deze mannen die, uh, geven het ook grif toe. Ze zagen het zelf misschien zelfs wel niet eens als iets heel verkeerds wat ze deden. Het was misschien ook wel te makkelijk. Zijn inmiddels de systemen zo veranderd dat zoiets niet meer voor zou kunnen komen? Uh, nee, dat is helemaal niet het geval. Uh, uh, de, de, de manier van frauderen, de manier van uh, uh, ja, stelen die zij uh, zouden hebben gedaan... Uh, die manier die, die kan nog steeds. Kijk, uh, de, de, de, de fraude ging ruwweg zo. Uh, er werd met geld van iemand anders vastgoed te duur ingekocht. Of er werd vastgoed wat uh, al in het bezit was van bouwfonds of Philips... werd te goedkoop verkocht. En, uh, de, de, de koper en de verkoper... die zaten dan in het complot... En dan uh, deelden ze de, de, zeg, zeg maar de, de, de, de, de winst samen achteraf. Met behulp van uh, ja, wonderlijke dingen als aanbrengfees van miljoenen euro's... Um, uh, vervalste bonnetjes, uh, um, uh, vervalste winstdelingsregelingen. En in principe is die manier van frauderen nog steeds mogelijk. En er is ook uh, door de wet de regelgever uh, uh, niet echt opgetreden... naar aanleiding van deze affaire. En de vastgoedmarkt zelf is nog steeds... Ja, dat is heel intransparant. Uh, de, de grote pakketten vastgoed uh, gaan van de hand voor grote bedragen. En uh, ja, de, die, die, die, die koopsommen worden bijvoorbeeld uh, uh, ja, niet gepubliceerd. Er, er, er is niet echt een, een, een statistiek uh, die bijhoudt hoe groot die markt precies is. Dat wordt op basis van vrijwillige enquêtes een beetje uh, een beeld wordt daarvan gevormd. Maar het, het is een hele intransparante markt. En het, uh, het gunnen van deals aan elkaar en elkaar dan daar weer cadeautjes voor geven... Dat, is, uh, dat zit gewoon helemaal ingebakken in die markt. Goed. Misschien dat er na de rechtszaak iets uh, gaat veranderen. In ieder geval nu de hoofdverdachten van de vastgoedfraudezaak zaak... voor de rechter Fasco van der Boom. Hartelijk dank voor de uitleg. Het is ja, kwart voor negen. Wij gaan gelijk door naar Spanje. Want een lange traditie in de deelstaat Catalonië is voorbij. Gisteren waren daar voor de allerlaatste keer stierengevechten te zien.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 er staat hier een vrouw met een bordje waarop de tekst Adeel tot ziens. En ze zegt: Voor mij is het een belangrijke dag. Er worden hier niet langer dieren gemarteld. En deze stierenarena hier tegenover. Laurina, wil el je tegenover Ik wil dat je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 In de monumentaal, waar mensen de trap afkomen naar buiten toe lopen, we staan nu in de arena zelf. Mensen zitten hier op het zand, nemen zand mee en als hier zometeen, dan uiteindelijk toch ook de hekken dicht zullen gaan de mensen weg zullen zijn, dat zand hebben meegenomen, dan is zes eeuwen stierenfeest in Catalonië voor altijd voorbij. ...ombre, dit is... ...toda la vida aquí todos en Cataluña... ...y me da pena porque... ...tenemos afición... ...y esto lo tenemos, lo guardaré de recuerdo. De die lege waterflesjes... ...vult met het zand van de stieren... ...van de Arena, van Barcelona, Hij zegt hier... ...het heeft zoveel met vrijheid te maken... En het heeft helemaal niks met dat leed van de stieren te maken... ...het is één grote politieke kwestie geworden... En hij lepelt het heel voorzichtig met een lepeltje dat hij heeft in die flesjes die hij heeft meegenomen. Het is het eind van een feest. Een bijdrage was dat van onze correspondent Rob Zoutberg. Vrouwen in Saoedi-Arabië krijgen stemrecht. Wat dat waard is, dat hoort u dus zo dadelijk. Naar de verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Nog een dikke 100 kilometer file. En drie dingen die opvallen. De A12, Oberhausen richting Arnhem. De werkzaamheden tussen de afrit Beek en Duiven, 4 kilometer. Een ongeluk bij Rotterdam op de A16 vanaf Breda komend. Er staat voor de afrit Rotterdam Centrum, 4 kilometer. Op de parallelbaan is de rechte rijstrook dicht. En een nasleep van een ongeluk bij de afrit Westerbork... op de A28 vanaf Assen richting Hogeveen. 4 kilometer file vanaf Assen-Zuid. Alle rijstroken zijn weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, in Saudi-Arabië mogen vrouwen vanaf volgend jaar stemmen bij lokale verkiezingen. En ze mogen zich ook kandidaat stellen. Koning Abdullah maakte dat gisteren bekend in een toespraak. Een doorbraak in een oer land waar vrouwen nog altijd niet in een auto mogen rijden. Roel Meijer van het instituut Klingendaal, docent ook Arabische studies aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is dit inderdaad een belangrijke doorbraak voor de Saoedische vrouw? Um, ja, dat is maar helemaal de vraag eigenlijk. Um... Uh, op zich is uh, koning Abdallah wel uh, progressief in die zin dat hij uh, wel uh, voorstander is van uh, gelijkheid van uh, vrouwen. Dat uh, blijkt ook uit, uit, uit allerlei andere uh, maatregelen die hij heeft genomen. Maar wat uh, democratie betreft uh, denk ik niet dat het een hele grote stap uh, vooruit is. Waarom niet? Want vrouwen kunnen nu toch nou ja, misschien wel iets doen aan hun eigen positie door op een bepaalde manier te stemmen of zich kandidaat te stellen? Ja, nou ik, ik denk dat het symbolisch ook heel heel belangrijk is, uh, omdat er toch een soort strijd is met uh, de conservatieve oelema, die proberen uh, vrouwenrechten voortdurend uh, tegen te gaan. Dus bijvoorbeeld uh, met die uh, zaak van uh, dat vrouwen niet mogen uh, rijden, niet zelf mogen rijden in auto's. Uh. Dus uh, ja, in die zin is het misschien wel een, een hele goede uh, politieke zet, denk ik, ook in, positief voor, voor vrouwen natuurlijk, ja. Uh, maar ja, die, die die uh, gemeenteraden die hebben he niet zo heel veel uh, macht, dus uh, wat dat betreft uh, denk ik niet dat er heel veel macht gaat verschuiven van uh, het Koningshuis naar de bevolking in het algemeen. Denkt u niet dat het een, een eerste stap is naar meer hervormingen? Nou ja, uh, koning Abdalla is al sinds uh, 2005 aan de macht. En eigenlijk is er uh, sindsdien heel heel weinig uh, gebeurd. En dus uh, iedereen... Uh, in 2005 waren er ook uh, eerdere verkiezingen van die uh, gemeenteraden. En iedereen was daar heel erg uh, enthousiast over. En uiteindelijk uh, zijn ook uh, gemeenteraadsleden... Uh, uh, die hebben uiteindelijk ook ontslag uh, genomen. Omdat ze eigenlijk zo weinig... Uh, uh, bevoegdheden kregen dat ze uh, nauwelijks uh, iets konden doen. En uh, ook niet uh, de helft van uh, de raad wordt dan ook nog eens keer benoemd... en door uh, de koning zelf. Dus, dus uh, ja, de beperkingen zijn heel erg groot uiteindelijk. Hmm. We begrijpen dat ze ook in de Shura-raadzitting mogen nemen. Dat is de raad die de koning adviseert. Wat betekent dat? Zullen ze daar invloed kunnen uitoefenen, denkt u? Ja, nou, ik, ik denk dat het wel belangrijk is. Uh, ja, in de zin dat ze nu zelf uh, mee mogen uh, praten... Uh, dus uh, in die zin, voor, voor vrouwen is het wel, wel goed. Uh, in uh, in uh, dezelfde zin eigenlijk als uh, die gemeenteraadsverkiezingen. Uh, uh, maar ook daar geldt weer, uh, ja, die Manchester Shura, het zou eigenlijk een soort parlement moeten worden. En uh, de Saoedi's, uh, vooral de liberalen, die, die, die streven daar al heel lang naar. Uh, maar de, de bevoegdheden van die Manchester Shura die worden telkens niet uh, uitgebreid. En zeker op het ogenblik ook niet, omdat uh, in de rest van de Arabische wereld natuurlijk die. Uh, Arabische lente of revolte ja. gaande is. En Saudi-Arabië is uh, eigenlijk het land dat het meest uh, op de rem uh, trapt wat dat betreft. Dus, uh, dus ik denk niet dat daar uh, dat die bevoegdheden van die magistratuur snel uh, uitgebreid zullen worden. Ja. Maar deze afkondiging van Abdallah, zal dat toch met die Arabische lente te maken hebben? Hij, hij moest iets doen? Ik denk dat ja dit is ook voortdurend een hele strijd gaande met die conservatieve Ulama. Dus uh, en ook binnen de familie van de, de uh, Saudi's. Uh, dus bijvoorbeeld er is een minister van uh, Binnenlandse Zaken die heel conservatief is en die eigenlijk die, die conservatieve ondersteunt, die Ulama, dus uh, de geestelijke. En die probeert eigenlijk alle hervormingen tegen te houden. Dus uh, dit is dan weer een nieuwe zet van de koning. Maar voor iedere zet die de koning doet... zijn er alweer zoveel andere zetten die hmm. andere leden van de familie uh, doen... die dat weer eigenlijk uh, teniet uh, doen. Dus het blijkt eigenlijk toch altijd een soort uh, padstelling. En er komt nooit echt een, uh, een doorbraak in voor hmm. arabië Nou, goed. Hartelijk dank voor uw uitleg. Roel Meijer van het instituut Klingendaal. en ja, docent Arabische studies. Zeven minuten voor negen... Meer dan zes jaar was het rustig op Ambon. Bij de bloedige godsdienstoorlog, die van 1999 tot 2004 het eiland teisterde, kwamen naar schatting 9000 mensen om het leven. Het werd stil na het tekenen van de vrede... maar op 11 september barstte het geweld toch weer los. Correspondent Michel Maas bezocht Ambon... en zag hoe het eiland weer dichtbij een nieuwe oorlog is. Eén sms was genoeg. Een berichtje over een moord ging rond op Ambon... en binnen een dag stond de stad in lichte laaien. Het was ineens weer oorlog tussen christenen en moslims. Niemand was daarop voorbereid. Ook Jack Manaputi niet. Een vredesactivist namens de christelijke kerk. Ik ben erg teleurgesteld en boos dat die mensen zich weer zo makkelijk hebben laten provoceren. Ik dacht dat alles in orde was, dat we klaar waren. En nu, nu denk ik, dat we nog heel veel werk te verzetten hebben. Pekerjaan kami ternyata masih De oude imam van de Al-Fala-moskee in het islamitische deel van de stad... herinnert zich betere tijden die een voorbeeld kunnen zijn voor het Ambon In de jaren 50 was Ambon een gemeenschap. Moslims hielpen christenen als die een kerk wilden bouwen. Ergens in de jaren 70 hield dat op. En dit is wat er van komt. Saudara, Saudara, dari christen kristen, islam. Ambon Ze moeten er samen uitkomen, de christenen en de moslims, zegt vice-burgemeester Sina. Niemand anders dan de Ambonese zelf kunnen dit probleem oplossen. Niemand. En zeker niet het leger. Maar het klinkt allemaal makkelijker dan het is. Zelf oplossen. We hebben hier allemaal nog een trauma van 1999, zei deze ambonees. Er hoeft niks te gebeuren en dat trauma komt weer boven. In de wijk Waringin kunnen ze daarvan meepraten. Deze moslimwijk ligt aan de frontlijn en is altijd het eerste aan de beurt als er gedonder is. Een enkele bewoner is teruggekeerd om te kijken wat er over is van zijn huisje. niet ik het niet Het is al de derde keer dat mijn huis is afgebrand. In 1999, 2004 en nu 2011. Ik hoop maar dat het snel herbouwd wordt, zodat we hier weer terug kunnen komen. Hij praat rustig, maar zijn gezicht verraadt dat hij nog steeds op is van de zenuwen. De oorlog kwam deze keer niet. Het bleef bij die ene dag. Maar iedereen is er wel weer klaar voor. Eén verkeerde beweging en het is weer mis in Ambon.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 BBC Dit is Radio 1